Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Zoetermeer zijn bij een explosie drie mensen gewond geraakt. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden vanwege het incident. De ontploffing was rond zes uur vanavond bij een auto. Het voertuig en de partiek van een flat raakte beschadigd. De politie denkt dat voor de explosie zwaar vuurwerk is gebruikt. Na afloop werden vuurwerkresten gevonden. Een spermadonor met een genetisch foutje dat kan leiden tot kanker heeft minstens 67 kinderen verwekt in verschillende Europese landen. Uit onderzoek blijkt dat 10 van die kinderen kanker hebben gekregen. Dat heeft een Franse bioloog bekendgemaakt op een congres in Milaan over menselijke genetica. De tientallen donorkinderen werden verwekt tussen 2008 en 2015. Volgens de biologen is er sprake van een abnormale verspreiding van een genetische ziekte... naar een pleitje voor een Europese limiet van het aantal donorkinderen bij één enkele spermadonor. De politie is een onderzoek begonnen naar de ongeregeldheden bij de voetbalwedstrijd tussen Telstar en FC Den Bosch gisteravond. Het was een play-off-duel in Velsen-Zuid om promotie naar de eredivisie. Direct daarna braken er op het veld vechtpartijen uit tussen supporters van beide clubs. Daarmee raakten zeker twee mensen gewond. De politie zegt dat er veel camerabeelden zijn en dat de mensen die gisteren vochten worden opgespoord. Er is nu nog niemand aangehouden. Telstar won gisteren met 2-1 van FC Den Bos en daarmee plaatste de club zich voor de finale van de play-offs. De vrouwen van voetbalclub Arsenal hebben in de finale van de Champions League Barcelona verslagen. In Lissabon werd het 1-0. Daarmee heeft trainer René Slegers van Arsenal geschiedenis geschreven. Als eerste Nederlandse coach heeft de Champions League voor vrouwen gewonnen. En dan nog het weer. Vanuit het westen opnieuw regen. Vooral in het noorden flinke buien. Ook morgenochtend regen. Daarna een afwisseling van droge periodes en buien. En dan wordt het rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de a 9 Alkmaar richting Diemen. Voor Afrika AMC is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk.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 De zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje testen van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, party update. En natuurlijk de team boven best platen de op van de Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in de derde uur liggen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs. Het DJ Kelly En dan opening wordt trouwens Keith uh, Sibley met Stand By Me in de Yo S-remix. Onderweg natuurlijk een hoop lekkere muziek. Jouw ja, warming-up voor jouw stapavond. Onder andere Rod Carroll komt eraan, samen met Sarah MC. Maar eerst die Mirko en Mix met Ain't It Right. Luister maar. Mm. in the mix and a 4-1 Can you bring the Can you bring the Can you bring the day? Can you bring the day? Can you bring the day? Can you bring the day? Can you bring Can you bring Can you bring Can you bring Can you bring Can you bring Yeah can you make me be the way I you And can you make me how good het uh, one-on-one, daarvoor door Ron Carroll en Sarah MC... met Higher Love en de Mark O'Trell Plastic Vocal Mix. Vier van Zandvoort, mee steeds zaterdagavond. Vandaag een beetje minder weer, hè? Ja, de hele week waren we toch wel redelijk mooi weer... maar de laatste dagen wat minder. En vandaag eigenlijk de hele dag heb ik regen gezien. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar... Uh, het kan zijn dat jij toevallig plaatselijke een zonnetje had. Maar uh, ja, het was een beetje... Ja, de temperatuur waren zeker niet verkeerd, maar uh, wat was het? Over een graadje of 13, 12-13 dat het was. Maar uh, ja, regent. Daar zijn we niet zo blij mee. Maar de plantjes wel. En de landbouwers zijn waarschijnlijk ook heel erg blij mee. Vorige week vertelde hij over Chris Brown die vast zat. Nou, hij is voorlopig geborgd of vrijgelaten door de rechtbank in Londen. De Amerikaanse zanger zat uh, sinds vorige week vast... omdat hij uh, is aangeklaagd wegens ernstige mishandeling. En het lijkt ook dat zijn concerten op 8 juni in Amsterdam uh, gewoon kan doorgaan. Dus goed nieuws als je kaartjes hebt voor uh, Chris Brown. Uh, Brown wordt verdacht uh, om iemand... Wordt uh, er vast verdacht. Iemand uh, zwaar lichamelijk wetsen te hebben aangebracht... in een Londense nachtclub in 2023 alweer. Vorige week werd Brown gearresteerd in een hotel in Manchester. De eerdere poging van Brown om op Borgo vrij te komen werd niet goedgekeurd. De volgende zitting in de zaak is op 13 juni in de rechtbank in Londen. Dus... Uh, in ieder geval, de toer in Amsterdam gaat dus gewoon door op 18 uur. Naar alle waarschijnlijkheid. en uh, Ja, en daar moet hij waarschijnlijk weer de cel in. En dan gaan we het mee maken. dat gaat aflopen. En uh, Ronnie Flex houdt hoop dat hij gelijk krijgt in het hoge beroep... tegen platenmaatschappij, uh, platenlabel moet ik zeggen, topnotch. Dat schrijft de klikant uh, afgelopen donderdag op zijn Instagram... naar de zitting in het gerechtshof in Amsterdam. De zaak gaat over het contract dat de 33-jarige Flex... Die het, uh, die het echt Ronald gescheerd uh, heeft, topnotch had. Dus die klant stelt dat hij bij het aangaan van het overeenkomst weinig verstand van zaken, ik daarom begreep begrepen waarvoor hij tekende, dat hij zou te weinig geld van het plaatlabel hebben gekregen, dus uh, ja, we gaan meemaken hoe dat allemaal uh, gaat lopen en wat uh, die niet van geloofd, en uh, Marco Schuitmaker mocht uh, afgelopen maandag nee, het wat was het, dinsdag met het samenwerk in Hij brengt op 20 juni zijn tweede album uit, de platen van de zanger bekend was en Engelbewaarder. het Engelbewaarder heette, uh, het is me gelukt, en uh, afgelopen donderdag verschijnt een nieuwe en nieuwe single, wat zou ik daarvoor moeten doen al? ik heb hem gehoord, hij is leuk, maar uh, ja, in ieder geval, het is niet zijn nummer Engel Bewaren, maar het blijft een leuk nummer. Van de week uh, hij, gaat het binnenkort op de zien bij de Afro Trosse. Deed hij het nummer Engel Bewaren met een, uh, ja, met een uh, orkest en een house beat eronder. Nou, vreselijk, ik vond het echt drie keer niks. Maar uh, hij is blij, trots en opgelucht, uh, maar vooral dankbaar. Zo zegt de 26-jarige stuitmaker over het album. Het is voor mij een goede weerspiegeling van alles wat ik de afgelopen drie jaar heb mogen ervaren. Alles wat in mijn hoofd zat in combinatie met die mooie en specifieke momenten, vertelt hij over zijn inspiratie. Nou ja, het gaat goed met hem, dus uh, echt. Laten we hopen dat het volgende album ook uh, knaller wordt. Hier van zijn antwoord: muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond. Dan meteen. Het is even tijd voor de party-update. Wat een leuke feest er allemaal gaan. De her en der. Maar er is even muziek. Jules, uh, Jules, Lice en Mouse En Cherry. Nee, Jules, Lies en Mouse En het plaatje heet Cherry in de Mouse klap Club Vocal Dub Mix. Okay.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 Journey En daarvoor hebben we Mike Miltrain met Inside Your Soul, the deep dub, uh, the deep edit. So, de deep Dap. de deep dab edit. Zo, te veel bier En mijn leesbrilletje niet meegenomen, dus uh, <laughs> het wordt wat vanavond. Tief hebben van we zand voor het Night Rock Tijd voor de party update wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 24 mei 2025. En zo zal het beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijksfeestje Brainwash begint om 11 uur. Uur tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. Natuurlijk op het Rembrandtplein. Kom ja. hier even maar checken voor de website escape.nl. En uh, de line-up natuurlijk, onze eigen Zantos en Raimundo. Hij doet daar de line-up en wie heeft hij vanavond meegenomen. Demi, Elisa, Ramon Santos en MCS Janto. Vanavond, dus in de Escape, een wekelijks feestje Brainwash. En als we verder gaan kijken, dan komen we bij de Melkweg. Daar is vanavond feestje Encore. Wekelijks feestje Encore. En het begint rond de klok van middernacht. En uh, voor meer informatie uh, aan elkaar geschreven, EncoreAmsterdam.nl. EncoreAmsterdam.nl. Dat is natuurlijk hip-hop, RB, avro en dancehall. Wel de home of hip-hop en RB. Vanavond, Josie, Wax Friends, Jo Mathieu en Kingstra achter de deks. Dus het uh, wordt weer een heel gezellig avondje. En nog een feestje in het Amsterdam. De Amsterdamse bos was vandaag begonnen om 12 uur. Disco-Dip-Festival. duurt tot vanavond 11 uur in de Amsterdamse bos. Bos is natuurlijk aan de kant van Amstelveen. En voor meer informatie, discodip.nl. Daar vind je al die informatie en wie er allemaal draait. Ik heb echt geen idee. Maar het is altijd gezellig in de Amsterdamse bos. Behalve dat het vandaag de hele dag een beetje geregend heeft. Maar misschien was het daar wel een beetje. Kieven Zalvoort, tot zover de party-update voor deze zaterdag 24 uh, mei 2025. gaan we door met muziek. Jay Vegas. Met Sing it. Naar door de avond de ramen stop Jones met uh, My Desire in de Scott Díaz Extended dub. Dus we even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen en ervoor populaire de clubs op de radio, op de streams en natuurlijk op de in- en outdoor festivals en in de clubs natuurlijk deze week op 10. Paul met The Cool To Be Careless op 9. Mark Knight, Ronald Clark en James Heer met Get Deep op 8. Prospa en Raw met This Rhythm op 7. Bob Sinclair met Cruel Summer Again op 6. Chris Lake, Abel Balder met Ease My Mind op 5. Frankie Rizzardo met Bala De Fantôme op vier, Tony Romera met Time To Move. Op drie, Lo Steppa en Capri uit de UK met Got The Funk. Op twee deze week, Hector Couto en uh, Alejandro Pas met El House. Deze week nog steeds op één. Chloe Collette, remix gemaakt met Jocelyn Brown en Luke Alessi met The One. Nou, die heb je zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Gary 2 met Somebody in de Sapp Jr. Extended remix? Luister maar. Zie ik van Atiras, hier in de Nightwalk Mainstage op CFM Zandvoort. Atiras met Back for More. Daarvoor hoorden we Moesta. Samen met Queen Rose met Cosmic. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk Mainstage. Niet getwijfeld, zometeen het nieuws weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten. In ieder geval voor we te horen wat voor weer het wordt geborgen. Maar in ieder geval uh, zometeen die Mouser met Global Housewives, een uur lang DJ Mauso in de mix op de radio. En straks in de derde uur vanaf 11 uur liggen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Kavanskelly. We doen nog even lekkere muziek. Misschien nog uh, Angelo Ferreri. We samen met Maximilian en The Wild Joker... met Sun is Shining, oud nummer van uh, Bob Marley. Maar eerst hoor je hier op de radio HP Vince met Free Your Soul. Ik zeg tot zometeen, na de break, DJ Mauso in de mix, hier op je radio. Ik zeg tot zometeen. And turn your country Спасибо. Yeah.